بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين أما بعد ونفضل مع الفضائل من هذه الأطفال إمام العشماوي قال وإما فضائل الصلاة فعشرة الفضائل من هذه الأطفال إمام الشرنوبي يمكن أن ترغب ني ميدان داتخ أنزي أنزي آتليخ أو العزياء zegt uh, dan begint Imam al asmawi met het noemen van de fadail, Il van het gebed. Hij zegt de eerste is het opheffen in de tekbirat al-Iham. Dus je handen opheffen als je de ihram zegt. Imam Shanubi zegt hierop, dus uh, uh, je moet je handen opheffen tot de hoogte van je schouders. En het is moest hebben dat je handen niet bedekt zijn. Dus niet dat, dat ze bedekt zijn door je mouwen of door iets anders. En hij zegt, handen opheffen in het gebed is alleen uh, een fadela. Als je tekbeert het ihram zegt. Dus bij de overige tekweer Hef je je handen niet op. En daarna zegt imam al ashmawi De volgende. Uh, de volgende fadila. Hij zegt. Lang reciteren. En hij bedoelt daarmee. De vers die je reciteert. Moet een lange vers zijn. Na Fatiha. In subh gebed en in Zohar gebed en je recitatie kort houden en dat is bij uh, Asr en Maghrib gebed en Salat al Isha moet je een middenweg zoeken uh, tussen uh, lang en kort Imam Sanobi zegt daarover dit geldt als jij alleen bidt of een imam bent dus uh, imam Sanubi zegt over lang reciteren, dus in Surah en in Doher, als je alleen uh, die gebeden verricht. Of met een imam, die uh, de, de ma'mooms, dus de personen die achter hem bidden, hij kent ze en hij weet dat zij dat aankunnen. Dus als de imam, hij kent niet, hij, hij, uh, uh, iedereen, iedere moslim kan uh, naar binnen lopen. Dus hij heeft het over een jamaa. Dus dit geldt. Lang recheteren geldt voor een persoon die alleen bidt. Of een jamaa. Die niet andere mensen verwachten. Die met hun mee gaan bidden. En de imam weet. Dat die uh, mensen die achter hem bidden. De moemien. Dat zij dat aankunnen. Dus een lange registratie Anders moet hij het kort houden. En daarom zegt hij. De de, de tweede laka moet altijd korter zijn dan de eerste laka. Korter zijn niet in recitatie, maar in tijd. Dus ook al reciteer jij meer versen in de tweede laka, als je ze sneller reciteert, waardoor je recitatie korter wordt dan de eerste, dan is dat goed. Hij zegt, dit geldt alleen voor het vadergebed. En nef, uh, voor het neffelgebed geldt dit niet. Hij zegt, in het mag je in de tweede lak'a langer reciteren, reciteren dan de eerste. Als je de zoetheid van recitatie proeft. En dan gaan we terug naar wat Imam al-Asmawi heeft gezegd. Imam al zei. zei. Waqulu rabbina. وقول ربنا ولك الحمد انهت زخفا ربنا ولك الحمد فذي خينا المقتدي dat is iemand die achter een imam bid wel fad dus die khana die alleen bid dus als je achter een imam bid of je bid alleen ربنا ولك الحمد ده Zeg jij alleen als Maamon? Zeg jij Rabbanah lekker hem. en als je alleen bent, dan zeg je beide: Semi Allahu nemen Hamida is, en daarna Rabbanah lekker ham. Daarop zegt iemand Chanobi: Het is beter, het is beter dat we de wou letter wou toevoegen aan deze zin dan het zonder zeggen. Want je kan ook zeggen, Rabbana leka alhamd. Maar hij zegt, het is beter zegt, Rabbana wa leka alhamd. Want in de hadith is er vermeld dat de profeet van Allah alayhi wasallam zei, Iza qala al imamu sami'allahu li man hamida, faqoolu Allahumma rabbana wa leka alhamd. Als de imam zegt, sami'allahu li man hamida, zegt dan Allahumma, Rabbana Walekelhem. Want diegene die dat zegt En uh, deze uitspraak van hem Komt overeen met die van de engelen Want de engelen zeggen dat ook Rabbana Walekelhem, Dan wordt al zijn uh, zondes vergeven En uh, dus de, zijn uh, zondes die hij heeft gedaan En daarmee de uh, groep van de ulema zegt dat de, de meerderheid eigenlijk. zegt dat geldt alleen voor kleine zonden. Wat tesbih ila akhirih. Oké, okay, de volgende fadila is. Het tesbih. Dus het zegt van subhanallah. In de rukur en in de sujud. Dat is de derde fadila. Of de vierde eigenlijk. إذا هذا كان يقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان سبحان ربي الأعلى تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك ان تقول لك يلي تقول لك ان لك وأما السجود سجود السجود امس فيه بما شئتم فقمنا أن يستجاب لكم ما ترى السجود دو دعاء. عاوزا لها ستجاب لها Ok, دو عاوزا لها سيقولوا لينا لها سجود لها سجود لها سجود لها سجود لها سجود لها Valt dat onder de plaat of niet? Nee, het valt onder het dikke. Dus je mag. Het Koran registreren. dikker doen. En. Uh, doa. En dan geeft hij een, uh, een voorbeeld. In mijn uh, shanobi. Hij zegt. Iemand die zijn. Die zijn. Zijn. Uh, uh, zijn. Uh, hij heeft een haja. Hij heeft een. Uh, hij wil iets. Als hij dat noemt in zijn doa. Of hij zegt. O fulan, fulan betekent iemand, dus o o uh, Jan, mogen Allah dit met jou doen, ja? Lem tobtal salatuhu, zeg gebed wordt niet ongeldig. Dus als je iemand noemt, ja, je zegt o jij, mogen Allah jou uh, uh, goedheid geven of uh, bestraffen of uh, geven wat je verdient. Je noemt de naam. Dat maakt jouw gebed niet ongeldig, want het valt onder du'a. Behalve als diegene tegen wie je du'a doet. Hij is aanwezig, hij hoort je. En je zegt het met intentie, je wilt het tegen hem zeggen. Dan is het niet meer, dan wordt het niet meer gezien als du'a, maar als spraak. Als, want dat, dat is, je spreekt tegen hem. Oh, jij mag Allah dit met jou doen. Dat is niet meer dua. Dat is... Dat wordt gezien als... Als jij die intentie hebt. Uh, verder heeft hij niet gesproken over... Mag je dua doen in, in, in uh, andere taal dan Arabisch. Maar uh, dat gaan we behandelen in... Uh, in ieder geval... Ehm... Uh, Imam Khalil heeft gezegd... Doa in, in, in Ajam... Ajam betekent niet Arabisch... Dus in andere talen Arabisch... Is macro... Voor diegene die in het Arabisch doa kan doen. Dus uh, de imam... Uh, Dasuki heeft gezegd... Dus als jij... Niet doa... In het Arabisch kan doen... Dan is het niet macro voor jou. Oké, okay, de volgende Fadila die... Imam al heeft genoemd, hij zegt: Ta'min al-Fadwa al-Ma'moem, Mutlaqan. Dus het zegt van Amin, voor diegene die alleen bid en voor de ma'moem. Dus als je Fatiha hebt afgelezen en je zegt: Amin, het zegt van Amin, valt niet onder Fatiha. is los van Fatiha. Die Amin is Fadila, voor diegene die alleen bid en voor de ma'moem. En de. Te ameen voor de imam als hij stil resteert. Voor hem is het ook. Uh, fadila. Dus als jij alleen bidt. En hij reciteert fatiha. Dan zeg je ameen. En als jij achter de imam bidt. En de imam resteert luid. En hij zegt. wel Dan is het fadila om te zeggen amin. En als jij achter de imam bidt. In een stille gebed. Je hoort niet wat hij zegt. Wat hij resteert. En jij is dit fatiha Is het ook Fadila voor jou om Amin te zeggen En ook voor de imam Als hij stil resteert, Dan is het ook voor hem Fadila om Amin te zeggen Imam al-Asmawi zegt Voor dus de imam alleen als hij stil resteert. Dus als de imam Melaat resteert, en hij is klaar met fatiha. Uh, is, uh, is geen fard. Is geen sunnah. Is ook geen fadela voor hem. Om amin te zeggen. Het is makro voor hem om amin te zeggen. Want de Ma'moem moet het zeggen. Of de Ma'moem hoort het te zeggen. Daarom zegt imam uh, Sharnobi hierop. Te amin betekent. Het zegt van amin. En uh, amin betekent. Een, uh, een, uh, een uh, zelfstandig naamwoord. Die duidt op. Ism uh, fi'l noemt hij het in ieder geval. Ik weet niet of je dat in het Nederlands zelfstandig naam wordt noemt. Maar met betekenis van. Uh, geef gehoor aan ons. Uh, wat wij vragen. En dat is niet van de Fatiha. En daarna citeert hij een hadith. Hij zegt. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Als de imam zegt. Walad dalin. Dus uh, bij Fatiha. Laatste vers. Zeg jullie dan, Amin. Want diegene die Amin zegt, en dat komt overeen, dus de tijd wanneer de omdat dat zegt, komt overeen met wanneer de engelen dat zeggen, dus de engelen zeggen dat ook, dan worden al zijn zondes vergeven. Die, dus de zondes die hij heeft begaan. Hij zegt, dit geldt voor... Uh, in luide gebed en in het stille gebed. Hij zegt... Uh, voor de imam geldt het alleen als, uh, in het stille gebed. Hij zegt, want in luidige gebed is het makro voor de imam om amen te zeggen. De volgende fadila is de kunoot. Kunoot betekent du'a en doen. En kunoot uh, is een fadila... Alleen in subgebed, uh, De verplichte subgebed. En het is tijdens de tweede rak'a. Als je klaar bent met een zora registeren. Voor de imam en voor de ma'amum. Dat je dan du'a doet. Stil doe je die dua. En die dua' is uh, als volgt. Well. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق dan zegt Imam Al-Asma'i: is alleen in de subh en voor de je doet dus in de tweede rakah, voor dat je doet en het moet stil gedaan worden. Het moet stil gedaan worden." Oké, okay, nu, nu gaan we het vertalen de dua uh, van Konut. Oké, okay, Imam Shalom, voordat hij het gaat vertalen, hij zegt eerst: het is macro om Konut. Uh, in een ander gebed dan soft gebed uh, te doen, en hij zegt: Als je gaat bidden achter een chef, imam, uh, en hij gaat konot doen, hij uh, gaat luid konot doen, dan moet je alsnog stil konot, dan uh, uh, moet je alsnog stil konot doen voor jezelf. nu de vertaling van de kunoot, hij zegt hij zegt Allahumma, oh Allah, we vragen om uw help in alle zaken Allahumma, inna nestaeinuk wa nastaagfiruk we vragen om uw vergifnis wa minubik, bik, we geloven in u wa natewakkalu 'alaik, we vertrouwen u op u wa nuthni 'alaik al khaira kullahu we prijzi u met al het goede nashkuruka we bedanken u wala nakfuruka we zijn niet ondankbaar en we zijn niet uh, ongelooflijk. Wa naghna'u U Naghna'u laka. Naghna'u betekent <tieden> we onderwerpen ons aan u. Wa naghla'u. Naghla'u, we halen iets van ons af. Die iets en we verlaten het. Dus we, we doen afstand en we verlaten diegene die ongelooft in u. O Allah, alleen u, alleen, u, uh, bi, uh, alleen u aanbidden wij, en alleen voor u bidden wij, en alleen voor u bidden wij, en knielen wij neer. Wa ilayka neshaa, wa ilayka Dus, naar het gehoorzamen van u, doen wij ons best, ja, om u altijd te gehoorzamen. ونحفيدو نحفيدو بتاكن ذه ذه ذه ذه ذه هاست أونس نها الدين فان او نرجو رحمتك بفلغنا اه خناد او خناد ونخاف عذابك ان فريز او بستراف الجد عذابك الجد الجد بتاكن de ware bestraffing, die zeker zal gebeuren. In de Azabaka, uw bestraffing voor de ongelovige mulhak, uw bestraffing, uh, bestraffing uh, van de ongelovige zal zeker gebeuren. Dat is de vertaling van al qunut En daarna uh, geeft hij commentaar op wat Imam uh, al-Asmawi zei. Uh, imam al-Asmawi zei: het is alleen een soort gebed. Hij zei dus niet t -t tijdens de winter, zoals de Hanafi's dat doen. En ook niet in de tweede helft van Ramadan, zoals Imam Xavier dat zegt. Voor rokoer. Dus je hoort het voor rokoer tijdens de tweede rak'a te doen. Als je het vergeet. Als je het vergeet. Dus je doet roko en je bent vergeten dat jij uh, konoten hebt gedaan. Keer dan niet terug. Want als je terugkeert. Dan heb je, is je gebed ongeldig. Want je bent teruggekomen van een vad voor een faddeelah. Dus uh, als jij rekoor hebt gedaan, en uh, je komt terug van rekoor. Je komt niet terug om het opnieuw te doen, nee, je gaat gewoon verder met je gebed. Dus bijvoorbeeld, je uh, bent tweede rakaar, je uh, reisteert fatiha, je reis dit sola. je vergeet dat je rekoor moet doen, je doet rekoor, je bent klaar, je komt weer terug van rekoor, je zegt sami Allahu li man Allahu en dan kun je nog rekoor doen. Dat kan nog. Ja? Maar het hoort voor rokkoor. En als je rokkoor gaat doen en je keert terug, je wilt teruggaan om die knoot alsnog te doen, maar niet uh, na het zeggen van Simeon Allah. Nee, je zegt: Ik ga weer terug. Je, met de intentie gaat terug voor knoot. Je doet konot, dan ga je weer tweede keer rokkoor doen. Nee, dan is je gebed ongeldig هذا هو السنه ولفظه هو السنة ايما شانوبي نعم يا شانوبي نعم يا شانوبي ايما شانوبي ايما شانوبي ايما شانوبي ايما شانوبي ايما شانوبي هو شانوبي السنة أن زيته شانوبي ايما شانوبي ايما شانوبي ايما شانوبي die Imam Malik heeft gekozen. Is Mustahab. En daarna zegt hij. Als je één teshahud niet doet. Maar je gaat wel. Je gaat wel zitten voor de teshahud. Maar je zegt het niet. De teshahud zeg je niet. En één. Hij heeft het alleen over één teshahud. Dan doe je geen sujud voor sahou. Su sujud is als je iets. Vergeten bent. Hij zegt, maar als jij... ...je zit niet voor Tishaud... ...en je zegt dat Tishaud ook niet... ...dan moet je wel Sujud Seho doen. Als je ook geen Sujud Seho doet... ...dan is je gebed niet ongeldig... ...want het gaat hier alleen om twee soenen. Het gaat niet om drie, want in de Amerika hebben als je drie sonnen of meer vergeet, je doet ze niet. Ja, als vergeet En je doet geen sujud voor de teslim, sujud van seho, dan is je gebed ongeldig. Met andere details en voorwaarden, die we later gaan noemen. Oké, okay, hij gaat nu de teshaud noemen, die hij... Uh, وارو فريند هبه ها zegt التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله كيف uh, Ik ga gaat nu de betekenis van deze termen noemen Het tahiyyat Alle groeten Zijn voor Allah At -tahiyyat. At -tahiyyat zijn al zakiyat al zakiyat zijn al die dingen Die de beloning daarvoor zuiver is En zich vermeerdert al tayyibat Dus de mooie Al-Salawat Dus de vijf gebeden en andere de salawaat lilla al dat, dus tahiyat zakiyat tayyibat salawat allemaal zijn for allah assalamu alayka ayyuhan nabi freden en groet is me voor u o profeet van allah en daarna vertelt hij de anderen <Sessimus> uh, vrede en prijzen zijn voor ons en alle dienaren van Allah de vrouwen met dienaren van Allah en je doet de intensie met je hart alle vrouwen met dienaren die bestaan nu op aarde ja, uh, vallen onder deze uh, salam ik getuig dat er geen ila is behalve Allah hij is alleen en kent geen deelgenoten. En ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is. Hij zegt als je na deze teshahoud salam zegt. Dan is het geldig. Maar als je wilt kun je nog... ...iets anders toevoegen en dat is... ...en ik getuig dat datgene waarmee de profeet is gekomen is waarheid... ...en dat de paradijs waarheid is... ...en dat de hel waarheid is... ...en dat de serat is de pad waarop we gaan lopen... ...is waarheid... ...en dat de uur, het uur zal komen... ...daar is geen twijfel in... ...en dat Allah, al diegenen die in de graven zijn... Zal doen uh, uh, reizen. O Allah. Allahumma salli ala Muhammad. O Allah. Terijs Muhammad. Uh, uh, in de hemelen. En. Wa ala ali Muhammad. Wat betekent al? Al is geluif over. Sommigen zeiden. Al is alleen familie van de profeet. Met zijn vrouwen. Sommigen zeiden alleen zijn vrouwen. Anderen zeiden iedereen die in hem gelooft. Warham Mohammed, weet genaadvol met Mohammed. Imam ibn Arabi, Malik, zei deze extra is niet authentiek, is daaif Maar Imam al-Ajhouri, hij heeft hem daarover gecorrigeerd. Hij zei nee, het is wel Sahih. Imam al-Hakim heeft het Sahih verklaard. Weet genaadvol met Mohammed, een Al van Mohammed. En, uh, Berik Barik, is, is, is uh, gunsten en, ver, en uh, vermeerdering van, van, van, van gunsten in iemand stoppen, dus in Mohammed en zijn familie. En Mohammed, zoals u, uh, Ibrahim, geprezen heeft en genadevol met hem ben geweest en barakta dat heb ik afstaan op de erf van Ibrahim op Ibrahim en op de erf van Ibrahim fil alamien dus in alle schepselen innaka hamid innaka hamid betekent mahmoud u bent geprezen u wordt geprezen Majid Majid betekent uh, adeem groot en geweldig. Allahumma prijs uw engelen die u dicht bij u hebt gebracht. En uw profeten en boodschappers en al diegenen die u gehoorzamen. O Allah vergeef mij en mijn ouders en onze imams en diegenen die voor ons zijn gaan uh, met het geloof. Vergeef ons een, een, een, een algemene vergevenis O Allah, ik vraag u al het goede Die de profeet Mohammed Sallallahu alayhi wasallam, u heeft gevraagd En ik zoek toevlucht van u En ik zoek uh, toevlucht van u Van al datgene Waarvan Mohammed, uw profeet Sallallahu alayhi wa sallam toevlucht, uh, toevlucht van heeft gezocht O Allah, vergeef mij Wat ik heb ...wat ik heb gedaan... ...en wat ik nog zal doen... ...en wat ik openlijk heb gedaan... ...en wat ik... Uh, in, ...in het geheim heb gedaan... ...en wat u weet... ...van mij... O Allah... Breng, ...geef ons in het, uh, in, in het wereldsleven... ...het goede... ...en in... Uh, ...hiernaamaf het goede... ...en... Uh, ...vermijd ons van... ...de bestraffing van de hel... O Allah, ik zoek toevlucht bij u... Van de beproeving van het leven en de dood. En van de fitna van uh, ondervraging in het graf. En van de test tijdens de Messieh Jar En van de bestraffing van de hel En uh, ik zoek toevlucht van, uh, voor u, uh, bij u van een slechte einde. Dit is de vertaling van de hele, de hele teshahud. En uh, verder heeft, uh, dit, is de, dit is de laatste dus wat hij heeft genoemd van de fada'il van het gebed. Imam Sharnobi heeft uh, deze zaak uitgelegd met nog heel veel toevoegingen over de dood en de meldekomuut. Uh, en die zijn geen vrienden, die zijn vrienden niet dat gaan we uh, insyaallah een andere keer behandelen want we willen uh, ons bezighouden wat te maken heeft met het specifiek de fiqh van de salat en wat imam de asmaal heeft genoemd ik wil al-qawli hada, waastagfirullah, lewalaikum, waastagfirullah, inna waagafu we'll al-rahi